Thank mm -hmm. you. Ja, dit is Goldse Kringen. Goldse Kringen wordt gepresenteerd door Gerard de Groot en Ben Lonen. En we hebben als gasten... ...en hun Leo van Bokstel, Renate van Dommelen, Paul van Hoek. In die volgorde gaan we de onderwerpen behandelen... ...die uh, misschien al dan te raden zijn. Goldse Kringen op maandag. We zijn weer terug, start van het nieuwe seizoen. Het is uh, zondag met Lubach en Goldse Kringen op maandag. Uh, om eens een beetje uh, wat coördinaten uit te zetten. Um, we gaan het hebben over uh, de crowdfunding van Van Enno voor een uh, project dat hij gaat uh, uitleggen. Diens, Diens, hoe spreek je het uit? Yes. Diens. Met uh, Leo van Bokstel uh, gaan we het hebben over zijn lumineuze ideeën. Hij is wel vaker hier in de studio geweest met, met een schitterend idee. Deze keer om het uh, voormalige voormalig huis van Van der Wildenberg te verplaatsen. Nee nee, nee, nee, nee nee sorry wacht om de, de remmers, villa villa, villa, eh, villa hoe kom stella. ik nou toch aan dat andere uh, villa stella eh, te verplaatsen naar gaan. de hoek en een kwartslag om te draaien en dan hebben we Renate van Dommelen met uh, de column een nieuw element in onze uh, kringen. en dan uh, hebben we nog Paul van Hoek over de prachtige tentoonstelling in het, uh, op het Heemmerf gewijd aan zijn vader Luc van Hoek. Nou, heel wat onderwerpen, maar we beginnen zoals altijd met het hondje, wat was er in het nieuws? Iedereen heeft zich daar misschien ook kunnen voorbereiden, wat was er in het nieuws? Dat je opviel, wat je de moeite waard vindt om daar eventjes aandacht aan te schenken. Als je naar mij vraagt, dan Sint Maarten. Ik denk uh, met die mensen mee. En uh, als je niets meer hebt, maar dan ook niets, alleen nog het uh, fundament van je woning. En de rest is weggewaaid en... Uh, nou, dan denk ik dat, daar, uh, dat je zwaar hebt. Dat moet wel opvallen, hè, Sint Maarten. Ja. Ja. Dus uh, dan jeuken mijn vingers en dan zou ik bijna zeggen van uh, het vliegtuig en daar naartoe in plaats van vakantie. Uh, Jij zou er wel naartoe willen. Ja, als ik er iets kan doen. Maar, als je dat uh, kan doen. Ja. Daar heb je bouwmaterialen voor nodig. Ja, dus hm. die zijn er nog niet. Hm. Maar uh, nee, maar ik leef met die mensen mee. Dus, uh. nou, het Rode Kruis zegt uh, geld, geen spullen. Ja, ja, nou dat denk ik ook, want die spullen die moet je wel vervoeren. Je kunt beter in één keer uh, volle pellets met, uh, met voedsel of water. Of in plaats van allemaal beetjes, uh, dan kost het meer aan logistiek dan aan, uh, aan middelen. Ja, ja. Dus, ja. Uh, alleen het vreemde vind ik dan dat ze in één keer niet Giro 555 doen. Nee, dan gaan we weer een ander nummer doen. Ja, dat is merkwaardig. Ja, dat dat er 1-2 ik... tussen zit deze ja. keer. Hè? Ja. Nou, ik denk dat dat is omdat er nog een actie voor geheel en al vergeten bank loopt. Uh, waar heel wat meer mensen hun huis zijn kwijtgeraakt en heel wat meer mensen zijn gestorven. Uh, en waar al 100.000 euro voor is opgehaald. Dus, uh. 100.000? Ja. Mm. Dus die zou ik ook onder de aandacht willen brengen. En hoor ik jou zeggen, uitgestaan. een schamele 100.000? Ja. Ja. Ja. ja, ja. En daar is de nood ook heel hoog. En omdat er geen camera's zijn, missen we die. Mm -hmm. En terecht aandacht voor Sint Maarten, terecht aandacht voor Houston, terecht aandacht voor Florida. Maar er mag ook een klein beetje aandacht voor Bangladesh. Goed, dat doe jij dus uh, bij deze ja. in de Golse kring. Uh, jullie, Paul, jij? Oh ja, die heb je bij deze. Ik sprak gisteren mijn zus Monika Mok... Om haar wat te vragen over de foto's die ze over de opening had toegestuurd. En toen zei ze ja, ik ben op het moment in Barcelona. Want mijn dochter en de schoonzoon die zijn naar Londen. Ik moet voor de puzzel zorgen. En het is hier een ongelooflijke menigte van mensen. En het had te maken met dat er vandaag in Spanje een nationale feestdag is. En vandaag weer in het nieuws gaat dat over die afscheidingbeweging. Dus het is daar ontzettend druk en wat haar opviel dat er ontzettend veel militairen rondliepen. Zowel een tweede rambla voorkomen. Ja, en goorlijk kan dus niet meer zelfstandig worden. Ja, het is allemaal ja, toch wel uh, verder dan, uh, dan, de plaatselijke, uh, dan het plaatselijk nieuws. Uh, ik, heb eigenlijk, ja, ik heb het goor als belang nagekeken op zoek naar uh, nieuws. En uh, wat ik vond eigenlijk was... Er ontbrak iets en ik weet niet of er meer mensen is opgevallen. Dus ik dacht, ik breng dat nu even te berden, want dat is dan uh, hetgeen waar ik naar op zoek ben. Ik was op zoek naar de, uh, de culturele agenda van het CCG, waar dus de agenda van, uh, uh, uh, van, van Goorle in staat. Uh, alle culturele activiteiten. En die kon ik niet vinden. Ik dacht, nou, dan ga ik naar de digitale. Uh, ...informatie, want die is er ook... Hè. ...er is een, uh, een website... Uh, ...in, in Goorelen. ...en daar ging ik naar op zoek... ...en plots zag zei ik dat daar gewoon helemaal niets te vinden was. Hij is er niet meer, die website. En dat vond ik wel heel erg jammer... ...want daar stond informatie op... ...van de werkgroep Vraterstuin... ...waar we de hele historie van de Vraterstuin... ...ik zat namelijk in die werkgroep... ...de hele historie van de Vraterstuin hebben neergezet... Uh, ...inclusief uh, QR-codes... ...die dus nu niet meer werken... En ook de stichting Steengoed stond daarop. Dus ik vond dat gewoon uh, jammer dat die informatie ontbrak. Ik heb uh, uh, John van der Velden opgebeld. Want die had ooit nog bij Goorlenaar. En ik wist dat hij ook uh, betrokken was bij, uh, de, bij, bij de site van Ingoorlen. En gelukkig is die website er dus nog wel. En uh, die kan ja, nog geactiveerd worden. In ieder geval kan daar ook weer het een en ander op. Maar ik verbaasde me ja. en ik Heb vond Je het hem één keer gemist of uh, meerdere keren? Ik heb hem een paar keer gemist, ja. Oh, dan, dan ja. Uh, zou je ja. naar moeten gaan deze, bij ons belang, of dat nou uh, beleid is of dat het een. Uh... Ja, deze, deze pagina was niet meer te vinden en ik, ik dacht dat hij niet meer bestond. Ik zou het niet weten. Ja. Voorzitter van de lof misschien nee, iets. Want er is natuurlijk wordt gesproken over ja. dingen bundelen, uh, samenvoegen. Onder één uh, kap brengen. Ja, het verbaasde me. Kastie ik wil toch even de bellen brengen. Misschien ja. dat er hier nog informatie komt. Maar... We hebben een signaal gegeven. Goed, je hebt het gezegd Renate. Wat viel je op? Je, je miste iets. Um, en ook Misschien ook nog een klein plaatselijk nieuwsje. Ik zag het in het uh, Belang dat er iets nieuws was in het uh, cultuurcentrum. En dat heet... Breakfast en Bezauw. Uh, ja, en dat is iets nieuws wat Sanne Weustink heeft uh, ontwikkeld. Dan ja, kun je een ontbijt gaan, gaan eten op zondagmorgen in, uh, in de foyer. En uh, ja, het geeft ook aan dat zij heel actief is. Dat vind ik er leuker van. Paul Cornelis is natuurlijk net weg. En daar hadden we een voortreffelijke directeur aan. En uh, ik hoop dat Sanne Weustink op dezelfde voet dat gaat voortzetten. Ja, het ziet er wel ja. naar uit zo. Ja, mooi nieuwtje. Gerard? Ja, mij viel iets op uh, wat met uh, het item van Leo van Bokstol uh, te maken heeft. Er uh, zat bij de gemeenteraadstukken een stukje over burgerinitiatief Kleine Kavels. Uh, en iets eerder over een bouwplan in Riel. En wat is de noemer daarbij dat de gemeente erg uitnodigend is naar inwoners om mee te denken... En als er dan meegedacht wordt, dan kom je onderweg opeens tegen dat het toch wel een beetje lastig is. En wat is er dan met name lastig? Dat er eigenaren zijn van kavels die andere ideeën hebben dan inwoners die een leuk idee hebben. Deze man wil een hele uh, milieubewuste woning bouwen, eentje. Ja, dat gaat niet. Dat moet een uh, veel groter plan uh, worden in Riel willen ze 15 woningen neerzetten, maar Van der Wegen heeft een ander idee over hoe dat eruit moet zien. Dus gaan de aannemer en de gemeente weer rond de tafel zitten en dan worden de plannen opnieuw aan de bewoners voorgelegd. En ik dacht nou net dat het de bedoeling was de bewoners er al eerder bij te betrekken. Maar ja, je kunt onnozel zijn als inwoners van Groen. Ik heb daar een reputatie in hoog te houden. Dat ik denk dat dat wel zal lukken. Maar ja. toch in de praktijk niet. Dus ik wou ook maar een signaal afgeven. Ja, van. Ja. Mm, doe er nou eens wat meer mee. Maar wat die burgers willen. Vind dat nou eens gewoon leuk. Eh? Dat Dacht is het geld. Ja. ja. Goed. Ik, heb, ik zal afsluiten. Ik zal afsluiten. Het is uh, niet in het nieuws geweest, denk ik. Daarom kan het niemand zijn opgevallen. Maar. Het is wel uh, toch iets uh, heel bijzonders, vind ik, dat dat uh, zwembad waterspoor het seizoen verlengd heeft met maar liefst twee weken. Het, het bad sloot op 4 september. Dat is uh, doorgaans en ik spreek uit een langjarige ervaring. Dat is uh, een, een absoluut gegeven. Maar deze keer is het verlengd met twee, wegen, twee weken. 17 september dan, dan uh, sluit het, uh, het badseizoen voor het buitenbad. Hè? Voor het buitenbad, daar gaat het over. Nou, dat maak ik uh, uh, met plezier gebruik van, van die verlenging. Niet koud? Het is, uh, zaterdag was het uh, 19 graden, zondag was het uh, 18,4. Het zakt. <laughs> ja, maar harde zwemmers. Ja, harde uh, zwemmers. Uh, geen probleem. Uh, ja. ja. Maar je ziet de groep dus kleiner worden, neem ik aan. De groep wordt kleiner, ja. Ja, wordt kleiner. Goed, we gaan uh, dit rondje afsluiten en dan gaan we naar onze onderwerpen. We beginnen dus met uh, NO. Jij met de... je bent met een crowdfundingactie bezig. Ja, nou ik niet alleen, het is eigenlijk de stichting Kapelconcerten die het doet, de crowdfunding. Maar ik mag wel de, de gitaarpartij spelen van de CD die we willen gaan opnemen. Samen met Lisa Jacobs en haar orkest. En de muziek is van Roland Diens. En Roland Diens die is gast geweest bij de kapelconcerten. Net als Lisa Jacobs. En het idee is eigenlijk omdat hij vorig jaar overleden is. Om een soort eerbetoon aan hem uh, te maken. En ook iets in handen te hebben voor als de kapelconcerten, het seizoen hierop, twintig jaar bestaat. En uh, ja, het is leuk om om zoveel tijd iets te doen. Om de aandacht een beetje te trekken. Een beetje nieuwe wind. Ehm... Uh, ja, rond de kapelconcerten te hebben. En vandaar dat we dit project zijn gestart. Is dat nodig, aandacht trekken? Want het zit toch altijd bomvol? Ja, het zit altijd vol, maar het loopt wel een beetje terug. Dus ik zeg, vroeger moest je echt loten om een plaatje te krijgen. En dat is nu eigenlijk niet meer het geval. Het zit gelukkig wel altijd vol. En als je kijkt naar andere series in Nederland... loopt het eigenlijk heel erg goed. Maar jij ja, moet altijd blijven vernieuwen, nieuwe dingen bedenken. En ja, dit is een van die acties dan. En een cd opnemen is tegenwoordig een heel dure business. Vroeger had je platenmaatschappijen en die betaalden de artiesten om een cd op te nemen. Maar die markt is ingestort en de maatschappijen zijn blij dat ze überhaupt cd's kunnen uitbrengen. Maar die betaalden niet meer voor. Het is eigenlijk de artiesten die het moeten betalen. En uh, ja, dat is best wel duur. Dus dit project kost 23.000 euro. Alles bij elkaar. Veel ja. En die maatschappij die brengt het alleen maar uit. En de artiesten kunnen het betalen. En het idee is dan eigenlijk dat uh, veel mensen het doen om meer concerten te krijgen. En bij concerten dan cd's te verkopen. Maar ja, dat kun je natuurlijk nooit terugverdienen. En vandaar deze ja. hele actie. En Roland Dienz is ook een hele speciale componist. Het is eigenlijk ja, geweldig wat hij heeft gecomponeerd. Het is echt een grootheid eigenlijk. Uh, hij was heel fantasievol en origineel. Zoals dus je zijn muziek hoort, het, uh, ja, dat bruis van begin tot het einde. Het is altijd net een beetje anders en interessant. Heel leuk. En een beetje jazz-invloeden, Zuid-Amerikaanse invloeden. Dus ook niet dat het nou moderne muziek is die niemand aanspreekt. Ik denk dat het heel veel mensen heel erg aanspreekt. Het ligt uh, toch nog wel uh, goed in het gehoor. Het moderne klassiek van Die ja. Ja. ja, het is uh, muziek van deze tijd. Dat vind ik ook uh, heel erg mooi. Maar ook, uh, ik denk... Uh, ja, als je dat gewoon in de auto aan hebt staan... dan uh, ja, het is het van begin tot einde gewoon heel mooi. Het is oh, misschien even van. wennen in het begin, maar... <laughs> je kunt waarschijnlijk ook op YouTube uh, dingen van hem beluisteren. Ja, ja, heel veel. Ja, ja, heel veel. Ja, hij is echt een grootheid. Ja. Maar alleen totdat je de CD gekocht hebt. <laughs> nou, hij heeft zelf dit... Want we willen dan het gitaarconcert opnemen. Vandaar dat het orkest van Lisa Jacobs erbij zit. En dat heeft hij zelf opgenomen... In 1994. Maar die cd is niet meer te krijgen. En ja, vandaar ook het idee om dat opnieuw op te nemen. En ja, het is niet alleen voor vergoren, maar eigenlijk voor de hele wereld. Want het heeft aanhangers over de hele wereld. Mm -hmm. Dus uh, dan zetten wij het weer op de kaart. Hoe loopt de, de, de actie? Heel goed, ja? moet ik zeggen. Ja, we hebben het uh, bijna gehaald al. Het zit om over de 9.000 euro en de doelstelling was 10.000. Dus... Uh, en we hebben nog wat fondsen en hopen dat Annetje van Pijnbroek Stichting ook nog iets gaat doen. Um, dus je kunt eigenlijk nu al zeggen dat het doorgaat? Kan ik, durf ik nu wel te zeggen al ja. ja. Maar het gaat nog twee weken door. Elke steun die er is, want we ja. hebben nog wel een gat in de begroting. Nee, <laughs> maar... Je moet nooit zeggen dat er genoeg geld binnen is. Hoor. Dat, uh... Nou, er is nog een gat. <laughs> ja. En, maar ja, dat gat is er sowieso altijd. Dus als ik nu een, een andere cd zou opnemen... Er is net een andere cd ook uitgekomen met uh, Pauline Oostenrijk Hobo... en mijzelf dan op de gitaar, waar we zo meteen hopelijk iets van gaan luisteren. Maar dat heb ik dus helemaal zelf betaald. En uh, ja, dat hopen we dan met concerten weer terug te verdienen. En... Dus dat er een gat overblijft, dat is op zich niet gek. Ja. Dus Hoe is het zo met die, met die uh, crowdfunding acties? De, de grens is die hard of, of uh, maakt het eigenlijk niet zoveel uit als je een beetje eronder zit? Of, of? De grens is heel hard. Ja, is het heel hard. Ja. Je moet het ha helemaal halen en dan uh, wordt het geld uitgekeerd. En als je het niet haalt, dan krijgt iedereen zijn geld terug. Ja, dat staat zo'n beetje bij de spelregels. Ja. Ja. En die worden gehandhaafd. Die worden gehandhaafd, ja. ja. En daarom is het ook een korte termijn, dus een termijn van zeven weken... Uh, om de mensen een beetje te pushen, om ook snel te reageren. Want als het heel lang duurt, dan denk je, oh, dat doe ik nog wel een keer. Maar dan is het voorbij mm. voor je het weet. Mm. Mm. Nog een vraag, waarom is het zo, zo vreselijk duur, het, het opnemen van, van, uh, van, van zo'n muziek? Ja, je hebt het orkest wat betaald moet worden. Dat zijn vijftien mensen... En je moet voor gerepeteerd worden. Het zijn een aantal repetities. Ze moeten zelf studeren. Maar ja, één speler krijgt voor één repetitie 75 euro. Dan heb je een aantal repetities. En je hebt opnamedagen. Dat zijn hele dagen dat ze daar moeten zijn. Ja. En dan zit je alleen voor het orkest al over de 10.000 euro. Je moet bijvoorbeeld uh, muziek huren bij een Parijse uitgeverij. Dat kost al 1.500 euro. Dat is alleen maar om het te mogen spelen. Want die muziek is niet in handel te krijgen. Die kun je kunt alleen maar huren. Mm. Dat heb je met orkestmuziek. Kun je niet naar uh, Spiro gaan en die muziek even kopen. Dit is gewoon niet te koop. Mm -hmm. Ja, en dan moet je de kerk huren om het op te nemen. Je moet goede akoestiek hebben. Dat kost ook uh, een boel geld. Ja. En, oh, ja, ja. Ja, het ja. tikt enorm aan allemaal. Ja, ja. ja de muzikanten de zijn beroeps. Renate, dus... ja, nou, wacht even. Ja. De muzikanten zijn beroeps. Dus die moeten daar gewoon hun kost mee verdienen. Dus ja, het orkesten. Dat... Ik krijg er niks voor. Nee. Ik, ja. ik hoef er ook niks voor te hebben. Want dat zou het alleen nog maar duurder maken. Ik vind het gewoon geweldig nou ja. als dit project ja. lukt. ja. Studieën. Eigenlijk zou je daar ook voor betaald moeten worden. Want het is toch een kunst, kunstuiting voor, voor, ja, voor, voor, voor, uh, voor heel Nederland, voor heel de wereld. laat je het zo tegen dan? Ja, dus, laten we de, hopen dat er uh, heel veel yeah. van verkocht wordt als het klaar is. Yeah. En dan uh, krijg ik misschien een beetje royalties van de uitgeverij. Van de platen, cd-uitgeverij. Want het is niet dat ja. als die cd verkocht gaat worden... dat het geld dan naar Stichting Kapelk zetten gaat. Cobra Records gaat het uitbrengen. En daar gaan ook de winsten naartoe. En dan gaat er 15% royalties naar de spelers. Dus, uh, ja. En dan mag je nog blij zijn dat je mee mag doen, denk ik. Of niet? Bij die Cobra Records. Ja, ja ik ben wel blij. Het is een hele goede ja. maatschappij namelijk. Het zijn ja. ook hele fijne mensen om mee samen te werken. Dus, ja. uh, dat is in ieder geval ja. fijn. Ja. Ja. Maar is dat een plezierige verandering in jouw beroep? Dat je nu allemaal dit soort dingen erbij moet doen? Of had je dat liever allemaal achter je gelaten? En zoals het vroeger was... Want je bent natuurlijk wel nu veel intensiever betrokken bij een idee, bij de uitwerking uh, daarvan. Ja, ja dat maar heeft maar wel zijn je... voordelen inderdaad, want je bent uh, artistiek er meer bij betrokken. Je kunt het helemaal naar je zin maken, als je wilt. Maar ja, die financiële, dat financiële risico wat je niet meedraagt, dat is wel een groot nadeel. Vroeger werd ik gewoon betaald. In Naxos bijvoorbeeld, heb ik cd's uitgebracht. En dan kreeg ik betaald, ik werd, ging naar Canada om op te nemen. Dat werd allemaal betaald... En dan kreeg ik kreeg een stapel cd's. En daar uh, had je helemaal geen risico aan. Die cd's werden wel verkocht. Maar die worden nu dus niet meer verkocht. Er zijn gewoon geen cd winkels meer. En de mensen die cd's draaien. Die zijn vaak toch een beetje op leeftijd. Net als ik. Of nog erger. Ja of nog erger. Ja, ja. Nee, want Als je nu een auto koopt. Dan zit er geen cd speler meer in. Dat gaat allemaal via telefoontjes. En weet ik wat allemaal. Spotify. Maar ik vind het fijn om zo'n ding in de hand te hebben. En het is ook een document. Je maakt iets wat af is. Wat blijft en wat op internet staat, ja, dat vervliegt zo snel. Ik ben een heleboel ja. dingen kwijtgeraakt in mijn computer. Want ik dacht dat ik het had en dan kon ik het toch niet meer terugvinden. En dan krijg je een nieuwe computer en alles is weg. En cd'tje, ook lp's. Ik heb nog steeds lp's. vind ik geweldig. Ja, ja. komt er terug hè. Ja. Ja. Ja, cool. dus, uh... Heb je daar ooit over gedacht om terug naar de lp te gaan? Ja. Of is dat ook meer uh, disjockeyachtig uh, materiaal waar jouw muziek zich niet voor leent? Ja, dat laat kijken aan die platenmaatschappij over wat zij uh, verstandig vinden. Ze brengen het ook uit op uh, andere media. Dus dan wordt het met vier kanalen, high definition, weet ik wat. Dan kun je meer betalen en dan krijg je nog een, nog een beter geluid. Maar ja, dat zijn allemaal andere ja, dingen. Ja, dat Mij dat gaat ja. het meer om uh, ja, dat het productig is. En hoe het dan allemaal verkocht gaat worden. Want veel gaat natuurlijk wel via iTunes en zo. Dus digitaal wordt het verkocht. Ja. Want wanneer denk je dat de opnames gemaakt kunnen worden? Als het over twee weken inderdaad opgehaald Nou, dat ligt eigenlijk al vast. We hebben het ja? uh, per optie vastgelegd, die kerk. En dat is 23 oktober al. En dan komt die in de handel. Wanneer? 24 oktober? <laughs> nee, dat duurt wel een half jaar dan. Oh. Zo'n maatschappij die heeft ook meerdere CD's die uitgebracht worden. En die hebben dan een, uh, ja, een, zeg maar een, een pijplijn. Ja, ja. Van dan komt die, want ze kunnen niet alles tegelijk doen. Dan hebben ze echt een planning wanneer dat moet gebeuren. Nou ja, natuurlijk omgekeerd, zij lopen een risico als het überhaupt niet doorgaat. Ja, dan hebben zij weer een gaatje in hun planning... waar ze dan toch liever ja. iets naar voren halen. Ja, en zij investeren natuurlijk ook. Ja. Want, uh, zij steken er heel veel tijd en, en daardoor ook geld in. Ja. Goed, so, uh, je kunt dus nog steeds uh, bijdragen. Uh, ja, wat je moet doen is naar uh, Voor de Kunst gaan. Voor de Dat Kunst. Dat is een website. Uh, en dan kun je op de zoekfunctie kijken naar Jens, Voorhorst. De string soloist, zo heet het orkest. Maar makkelijk te onthouden is voor de kunst. En dan uh, moet je maar voor als dat... zoektermen en uh, ja. die Ja. En dan Regering. krijg je allerlei opties. Je kunt 10 euro sponsoren. Dan is het gewoon een, een aardig bedrag wat je geeft. Maar je kunt ook een cd bestellen. Een cd met een handtekening. Je kunt zelfs een concert van mij uh, <laughs> ja. vragen. Ja, er is iemand die dat zelfs gedaan heeft. Een taai 1000 euro. <laughs> ja. Kijk, dat schiet op. Dan schiet het al op, ja. Ja, ja. Zullen we dan een muziekje spelen van jou? Want je hebt net een nieuwe cd uitgebracht. Ja, en je graag. kunt zelf uitleggen wat erop staat. Als je zo vriendelijk zou willen zijn. Dat is met Pauline Oostenrijk. En dat is een hele goede hoboïste. En we hebben een cd opgenomen met Zuid-Amerikaanse muziek. Rondom uh, zeg maar het Amazonegebied. En er is ook een film opgenomen. The Mission. En die heeft de filmmuziek daarvan. Van Enio Morricone. Die staat er ook op. En dat stuk heet Gabriel's Oboe. Mhm. Mm Komt ie. We zijn weer terug. We zijn ondertussen nog aan het rearrangeren en dat is ook de hobby van Leo van Bokstol. Die wil, als het aan hem ligt, het hele centrum op de schop nemen en minstens één woning 25 meter verplaatsen. Maar het zou me niet verbazen dat dat pas het begin is van jouw creatieve denkproces. Kun je iets uitleggen van hoe je op dat idee bent gekomen en wat het inhoudt? Uh, ja, wat het inhoudt. We zouden, uh, acht jaar geleden is er een beslissing genomen dat het grote kloosterplein dan zou komen. Ik dacht iets van acht jaar geleden, dat weet ik niet helemaal precies. Dertig jaar geleden? Uh, <laughs> echt waar? Ja, nou, in ieder geval, uh, een paar jaar geleden is beslist dat het niet door zou gaan. En uh, toen zou de Villa Stella, een icoon van Goorlen, denk ik, aan een plein komen staan. Vroeger stonden er mooie villa's tegenover. Maar uh, helaas uh, had welstand vroeger een ander beeld van... Uh, en die hebben er een flat neergezet die uh, behoorlijk grijs is. Uh, dus nu komt de villa niet meer uh, aan een plein te staan. Ik denk, ja, als dan uh, uh, Mozes niet naar de berg komt... dan moet de berg maar richting Mozes gaan. Dan, uh, en vandaar uh, dacht ik, van ja, dan moet je het ding wel maar oppakken en omdraaien. En uh, dat is het probleem ook niet. En dat doe jij gewoon? Nee, ik doe dat niet hoor, maar uh, er is een firma die is hier ook al een keer komen kijken. En uh, ik had het uh, een beetje verteld over grondslagen en een boel, uh, bouwkundige wetenswaardigheden die daarvoor van belang zijn. En hij zei, ik kom kijken. En uh, die zijn ook komen kijken. En inderdaad, ja, heuvel betekent heuvel. En we zitten hier op een enorme goede grondslag. En als je bij de villa binnenstaat, dan sta je met je voeten ongeveer gelijk aan de, boven, uh, aan de kruin van de weg zoals dat heet. Dus het fundament zit maar een heel klein beetje dieper. Maar er ligt een hele terp omheen. En dat maakt het ook een beetje statig, het hele pand. En, uh, maar daardoor is het ook vrij makkelijk te verplaatsen. Omdat de grond ernaast, mag je dan vanuit gaan, dat die uh, dezelfde uh, sterkte heeft, om het maar even in te uh, zand, allemaal zand. Ja. Maar uh, dan noemt men dat op staal gefundeerd. Op staal gefundeerd, ja. <laughs> Dus uh, een beetje een vreemde term. Ja. Maar uh, ja, het gebouw waar we nu zitten. Of ja dit dan niet meer. Maar de oude, het klooster van het jan wapen Dat is ook op staal gefundeerd. Daar zit geen paal onder. En hier is het gewoon goede zandgrond. En dat maakt het ook goedkoper om te bouwen. Maar die firma die dat dan uh, zo mogelijk zou doen. Die, uh, ja, die is gewend aan. Uh, die hebben nu uh, huis aan de vecht verplaatst. Heet het geloof ik. En die hebben een heel houthuis. Zo'n Pippi Lankhuis huis. Hebben ze. Over 60 meter over de dijk uh, op een ponton gezet. En honderden meters verder weer eraf gereden en verzet. En uh, ze hebben gebouwen verplaatst van die tien keer zo zwaar zijn als dit. Dus uh, daar zit het probleem ook niet. En ja, met name in het kostplaatje is het natuurlijk uh, fijn als er geen heipalen onder hoeven. En, uh, maar dit is ook het moment. Want uh, als er iets voorgebouwd gaat worden, dan is het het moment verkeken. Dan blijft de Villa Stella in het hoekje staan. En uh, ja, dan, dan krijg je het niet. Nu is er fysiek ook de ruimte om met allerlei... Want dan uh, tillen ze het gebouw op. Er wordt eerst een uh, stevige voet ondergestort En uh, dan til je het gebouw gewoon anderhalve meter op. En men heeft denk ik op tv wel ja. allemaal eens een keer gezien... dat er zo'n wagen met heel veel van de wieltjes ja. onder komt. Ik las het en uh, ja, ik, ik vond, wat zei ik in mijn intro... ik vond het een lumineus idee ik dacht, ja, dat is toch een schitterende oplossing. Maar uh, dan lees je de, de reacties daarop. En dan zit iedereen uh, nee te zeggen. Uh, hoe komt dat eigenlijk? Nou, dan zou je eigenlijk aan de anderen moeten vragen. Ja, maar, uh... wow, ja, ja, ja. Ja, maar, je, maar je hebt het gesproken. Ik, heb je, er er je hebt het gevraagd. Ik laat me niet zo snel uit het veld slaan. Maar uh... ja, ik denk... Het moet gewoon kunnen. Er uh, ligt natuurlijk een financieel plaatje onder. En dat heeft met meer factoren, monumenten, zorg. Uh, allerlei mensen hebben daarmee te maken. Maar ik vermoed, uh, ik ben absoluut geen politicus, is dat iedereen zijn kruid droog houdt. En denkt, nou we gaan eerst maar zeggen dat het niet kan. Want uh, en veel mensen vragen ook, ja, maar dat kan toch niet technisch. Nou dan zeg ik, daar hoef je geen zorgen over te maken. Kun je daar iets maken? over zeggen, hoe dat technisch dan zou worden uitgevoerd? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Uh, nou... Er zit nu een souterrain onder. Dat maakt het eigenlijk al makkelijker. Er zit wel een mooie vloer in die dan, uh, er tijdelijk uit moet. Maar uh, dan uh, graaf je het uit tot onderkant fundament. Dus de terpen omheen haal je weg. Binnen is het al dieper. En dan uh, ga je tot onderkant. En dan ga je allemaal gaten in het fundament uh, zagen met diamanten uh, boren. En daar uh, dan maak je allemaal weer doorgangetjes voor uh, betonwapening in. En dan ga je daar een voet omheen storten. En dan ga je die betonwapening, ga je enorm, of die, die trekkabels zal ik het dan even noemen, enorm onder spanning zetten. En beton als zodanig kan helemaal geen trekkracht opvangen. Daarom zit er staal in beton. En, uh, nou, en die samen, die maken dat beton zo sterk is. Maar... Uh, nou, en als dan die boel onder spanning staat, je ziet hele grote balken die bij bruggen gelegd worden. Die zijn al in de fabriek gemaakt. En daar zitten ook kabels in of staal wat enorm onder spanning staat. Dat trekt heel hard aan de onderkant en dan bovenkant de druk door de beton opgevangen worden. Nou, en dan til je het hele ding op. En dan rij je daar zo'n uh, paar van die karretjes onder uh, die men wel eens gezien heeft en altijd interessant vindt. En die zijn helemaal de computer gestuurd. Iemand die staat er met een paar van die uh, joysticks. En, uh, maar vooral de druk van de wielen, Ze dus kunnen alle kanten opdraaien. Dus dan rij je de dingen hier om de hoek een stukje terug en uh, parkeren tussen de lijntjes. Zo. Dus uh, ja, dat, dat is technisch <laughs> goed te doen. <laughs> maar dan komt het wel lager te staan dan nu? Nee, dan zou ik het gewoon weer op dezelfde hoogte zetten, nee. denk ik. Maar ja, dat zijn allemaal dingen... Het gaat er eigenlijk mij meer om van uh, het is een icoon en goorlen zou er echt een stuk rijker van worden in aanzien... En ik denk dat de dat er ook mee op de kaart gezet wordt als je het zou gaan verplaatsen. Maar als je nu van Tilburgseweg afkomt, je kijkt over het Kloosterplein en je kijkt dan naar uh, eventueel Villa Stella. Dan denk ik dat je echt uh, een mooi pleinwand aan het creëren bent. En er is een plan getekend voor de flat die er nu zou komen. En, maar die zou een stukje naar achteren geschoven kunnen worden. En ik ken de kwaliteit van het gebouw niet. Ik neem aan dat er ook iets van komt te staan. Maar eh, dan denk ik, als dan aan de ene kant het Jan van Bezouw staat. En aan de andere kant Villa Stella. Nou, dan krijgen we niet het plein richting de kerk. Maar richting Jan van Bezouw. En het voordeel daar dan weer bij is. Dat als het Jan van Bezouw komt dan met, hun, met de hoofdingang. Meer betrokken bij het centrum. daar zit eigenlijk een beetje hier tussen de, tussen de geparkeerde auto's verstopt. Nee, uh, ja, ja. En ja, dan uh, de kermis kan er beter op. De, en dat is ook in het geval natuurlijk, als Villa Stella dan niet staat en je zet er een flat neer, dan kan dat ook. Maar uh, het geeft wel af en krijgt een stuk meer allure. Ja, ik snap niet dat de mensen niet overtuigd uh, raken van, van uh, als jij het zo allemaal vertelt. Nou, de mensen die ik spreek zijn wel overtuigd. Ja. Ze hebben even reserves van, uh, ja, ik kan het technisch en dan komt natuurlijk het financiële plaatje. En uh, er is een half miljoen gezegd. En, uh, is dat een reëel bedrag, dat half miljoen? Dat lijkt mij wel. Dat, dat is reëel? Daar, uh, en misschien nog wel minder. Maar dat heeft mij van alles te maken. Want het uh, plan is dan ook... Nu staat er het gebouw getekend op het hoekje. Maar om het straatje wat er nu ligt... gewoon achter te leggen. En dan uh, gaat al het verkeer daar langs. En dan kun je dus een echt plein maken. Dan uh, in deze richting ja. nou weliswaar. Maar dan is dat straatje weg... En ze kunnen daar toch nog bij de riolering als dat zou moeten. Maar dan. Uh, het hele plan zou opnieuw ingericht kunnen worden. Met het jongerencentrum heeft men plannen. Die scholen staat er, die nog een paar jaar gebruikt gaat worden. Of een jaar, weet ik niet, heb ik geen idee van. Maar dat is allemaal grond van de gemeente. Mm -hmm. Nou, als alle neuzen nu in dezelfde richting zouden komen en aan tafel gaan zitten. En uh, op die manier uh, ja, gaan kijken, is het haalbaar? Nou. Uh, dan denk ik dat het haalbaar moet zijn. Ik kan niet de exacte financiële invulling geven... want het ja, heeft met zoveel uh, belangen te maken... maar dat moet te doen zijn. Maar ja. dat zou het algemene middel... Ja, Gerard, dat is jouw afdeling. Waar ja. moet dat geld vandaan komen? Dat zou het probleem... ik vind dat dat het probleem niet zou moeten zijn. Daar is natuurlijk geld voor te vinden... als je dat echt wilt. Maar er zijn ideeën geweest in het verleden... is er gespaard voor het... Uh, ja, nieuw in te richten kloosterplein... Ja. En er is dit jaar van besloten dat dat toch eigenlijk niet meer nodig is, want er komt zoveel op ons af. En dat potje kunnen we dus wel voor iets anders gebruiken. Dan kun je ook zeggen: nou, dan halen we daar een half miljoen van af. Uh, waarom zou ik dat vinden? Uh, als ik ook een mening mag uh, hebben. Ja, natuurlijk. Ja, nee, dat, Heel ik heb begrepen dat het eigenlijk niet de bedoeling is. <laughs> okay, Wij okay, moeten okay. jullie een kans geven de mening uh, te geven. Maar. Uh, wat mij de laatste 30 jaar is opgevallen. Want daar stonden natuurlijk op de hoek de huisjes van uh, Houtenpen. Mm. En die hebben daar 30 jaar uh, staan verschimmelen. En dan wordt er weer een 10 vierkante meter uh, wordt ergens ingevuld op een tekening. En dan gaan we weer een ander plannetje ergens maken. En een totaalbeeld naar mijn gevoel ontbreekt compleet. Er zijn nog een aantal open plekken uh, in het centrum. Ga daar nu eens gewoon... Fantasievol opnieuw naar kijken wat je daarmee kunt doen in plaats van de eigenaar van de grond of die het wil kopen te zeggen, nou we hebben hier toch een mooi schetsplannetje en wij financieren het. Is er weer een uh, lege plek in het dorp opgevuld, iedereen blij, klaar, door naar de volgende ronde en dan krijg je zo'n ABN AMRO gebouw te staan waar je 40 jaar last van hebt. Uh, nou, daar kun je in ieder geval niet iets mee doen. Want uh, ooit is in, uh, toen over het grote kloosterplein ging, nou, zou weggaan. Daarna is het geopperd van, je kunt daar ook de buitenkant afhalen en uh, mooier invullen. En uh, daar vind ik dat dat op een zeker moment ook zou moeten gebeuren. Je kunt ook de bestrating, want mensen zitten nu al vast in bepaalde denkpatronen. En uh, kijk, het, de zichtlijn kloosterstraat, kerk die moet gewoon behouden blijven, dat staat als een paal boven water. Maar uh, je kunt de bestrating wel doorleggen. En als je dan op het plein bent, dan beleef je het plein ook al zodanig groter. En dan zal hier voor de deur misschien een paar van die grote bomen uh, geveld moeten worden. Of plaatsen misschien. Maar uh, ja, dan kun je het plein helemaal doortrekken hier naar uh, de voordeur. En dan krijgen we het Jan van huis. En als je dan aan de andere kant nog eens gaat denken van het plein. Als daar in de toekomst met die muur misschien iets gebeurt. Of dan zou het wel zelfs... ...zo voor kunnen komen staan... ...dat Jan van Mezauwen helemaal standalone ...op de kloosterplein uh, staat... ...nou, dan heb je volgens mij iets erg moois... ...maar we moeten nu, denk ik... ...en dat is mijn pleidooi van... ...laat alle mensen nu eens bij elkaar gaan zitten... ...en gaan kijken van... ...nou, iedereen vindt het mooi... ...afgezien even van financiën... Ja, en, ja. Uh, mm. ...en bouwtechnisch of het mogelijk is... Maar ik zie mensen op de kloosterpijn lopen. Die draaien dan om. Want ik stond hier te wachten op iemand. En die gaan dan allemaal wijzen. van uh, mm. Ja, en daar aan het draaien, en dan draaien. En dan zie je aan de hand gebaren, ik kon niet. Uh, maar van ja. Nou, nou, dus uh, mensen die bij Flanders op het uh, terras zitten. En dan het helemaal uitduiden. En dan weten ze niet eens dat uh, ik het uh, initiatief erin nam. Maar uh, ja, dan zijn mensen blij. En ja, bij de gemeente. Ja, daar zeggen ze ook van. Uh, het kan niet direct van ons uitgaan. Of het moet gewoon... Een heleboel mensen opstaan en zeggen: De burgerij wil graag dat dat zo gaat gebeuren. Want we willen dat plein. En daar bestaat rekt het die groep, nee. groot, groot Kloosterplein. Jij was daar ook lid van. En NO, van, van die. Bestaat die groep ja. nog? Nou, die heeft een hm. slapend bestaan. <laughs> slapend bestaan, ja. Maar, maar uh, Leo, heeft dat daarmee te maken met, met, uh, dat, uh, met die groep of, of niet? Is dat puur uh, op persoonlijke titel nou? Uh, het is nu geloof ik wel een persoonlijke titel, want ik ben de hele club niet af gaan bellen. En ik denk het moet snel in de krant, want anders dan, uh, zijn we te laat. Het moet op tijd uh, ja, uh, geschakeld worden. En ik hoop daarmee dat uh, ja, alle partijen die daarbij betrokken zijn, er is, er is gewoon enthousiasme. En vooral in de, onder de burgerij, die natuurlijk ook een beetje ja, naar de cent kijken. Maar daar denk ik daar wel mogelijkheden zijn. En uh, ja, die kan ik hier allemaal niet noemen, want ik ga niet iemand anders de portemonnee uh, over. Maar uh, de, iedereen vindt het gewoon mooi. Iedereen ja. vindt het een mooi gebouw. Een icoon uit die tijd. En dan uh, als het hier op de hoek zou komen staan. Want toevallig is het ook zo gebouwd. Als je de kwartslag draait. Dat het balkon en dat traphuis ja. gewoon helemaal naar voren komt. Ja. En dat dan de minder mooie achterkant. Uh, naar de achterkant verdwijnt. En dan kun je zeggen. Als daar dat straatje achterdoor ligt. Nou, dan kun je het aan die kant nog wel aardig Moet je ook ontleden. nog de eigenaar mee hebben? Nee, want die gaat verkopen. De nieuwe eigenaar moet je mee hebben. Ja, nou, de Kijk, of je hebt het verplaatst. stel ja. dat je het verplaatst. En er, uh, je kunt een inschatting maken van wat een pand dan uh, waard is. Of, maar uh, ik kan me voorstellen dat er zaken mensen zijn die zeggen van... maar dat heeft een allure, daar, uh, daar wil ik zitten met mijn uh, pand. Want meer exposure kun je niet hebben, denk ja. ik. Uh. We beginnen gewoon een crowdfunding actie om <laughs> dat pand op te kopen en te gaan verplaatsen. En we hebben nu zoveel ervaring in huis. Maar volgens mij komen de verkiezingen aan. En dit lijkt mij een heel leuk item rondom gemeenteraadsverkiezingen. Ja, nou, wie weet, maar... Komen we op terug. Ja, als alle mensen maar uh, aan tafel gaan zitten die er iets over te ja, zeggen ja. hebben... en het serieus eens een keer uh, langs laten komen... dan uh, wil ik het graag nog een keer toelichten. En dan, dus, uh, goed, dan wil nou, de gemeente kom, ook ja, graag mee praten. We gaan het centrum veranderen. En Renate gaat ons nu vertellen wat zij nog meer wil veranderen in Goorden. Want daar gaat een column over. Haha, ha. ik ja. dacht dat er een internet zou komen. Maar... Nee, wij ja, zijn heel uh, flexibel. Oké, okay, hm. ik ook dus. Hm. Ja. Ook, een pleid, ook een pleidooi. Een pleidooi voor de opstand der ouderen. Kan ik, ik wil ook even de tekst zien. Ja. September 2014 stopte ik met werken. Gezond, opgewekt, kwiek en monter stapte ik de deur uit bij de organisatie Tot dan de mijnen. Vroeg, dat geef ik toe. Maar ik had al 40 jaar fulltime onderwijs op zitten en liet passend onderwijs graag voor wat het was of nog moet worden. Vanaf 1 september 2014 ging ik genieten van en met mijn gelieven, me inzetten als vrijwilliger bij diverse organisaties en genieten van het arbeidsloze inkomen dat mijn deel werd. Bij gebruik maken van het pensioen of prepensioen hoorde sinds jaar en dag het Zwitserlevengevoel. Een beeld, gevormd door de media, van vrolijke oudere vlierenfluiters die erop uittrekken met tent of fiets, die de wereld opnieuw veroveren, die nieuwe hobby's en zingeving zoeken, het roer naar believen omgooien en die het heft in eigen hand nemen. Ik ken een aantal pensionado's die bij deze groep horen. Ze zijn volop in beweging, ze zijn bij de pinken, doen iets maatschappelijks, amuseren elkaar en zichzelf en zien wel wat het leven brengt. Zo wil ik ook ouder worden, met zoveel spirit en lol in het leven. Maar toch is er ergens iets misgegaan... bij de algemene beeldvorming van ouderen als vrolijke midlijver. Er is een omslag van beeld... waarbij 8% van de ouderen in verpleeghuizen... het beeld bepaalde van de andere 92%. Naar oudjes, eenzame, alleengaande, alleengaande zielenpoten... zorgbehoevenden en dus een kostenpost... Een groep die amper meedoet aan de samenleving en nauwelijks nog nuttig is. Een groep, waar je je moet, een groep waarover je je moet bekommeren. Kommer en kwel dus. Een tikkeltje neerbuigend misschien. En zeker een uitsluitende houding. Jan Slachter van Omroep Max en Ben Oude Nijhuis... deden een aardige duit in het zakje bij deze nieuwe beeldvorming. Ook in Gorle staat de zorg voorop... Het gonsde de afgelopen jaren rond mijn oren van zaken op zorgbetrekking hebbende. Participatieraad, sociaal domein, dementievriendelijk, samenzang met dementerende, koken voor eenzame, wel als zodanig geclassificeerd bij de gemeente. Hoe sociaal en goed ook, het zet mensen in een aparte positie. Sinds 1980 woon ik in Goorles Centrum en zie de vooruitgang tussen aanhalingstekens. De komst van appartementencomplexen. Uitbreiding van zorgcomplexen. Scholen die zijn verdwenen. Voorgenomen, voorgenomen nieuwbouw voor jongeren met een beperking. Verhuizing van Stichting Jong. En als klap op de vuurpijl... de gemeente die tussentijds onderzoekt... onderzoekt of het zorgcentrum past in het cultuurhuis Jan van Bezaal. Het is te veel van het goede. Ik word gelukkig van een omgeving met reuring... Positief spektakel, waar jong en oud elkaar ontmoeten in gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid. Een levendige, bruisende omgeving met muziek, dans, theater, sport en spel. Daarom wilde ik in Goerle blijven wonen en een bijdrage leveren aan deze samenleving. Cultuur en sport worden voor de gemeente instrumenten om de mensen die zorg behoeven bij de samenleving te betrekken. Dan wordt gevraagd, wat heb je als club nodig om daaraan te voldoen? Ik krijg daar een nagevoel bij. Een vereniging, het woord zegt het al, is inclusief, zorgt voor verbinding van mensen. Dat hoort bij hun kernkwaliteiten. Laat de verenigingen doen waar ze goed in zijn en waartoe ze op aarde zijn. Het zou mooi zijn als de gemeente en hun beleidsmakers de verenigingen om deze waarde kunnen schatten. Ruim investeren in sport en cultuur en zo actieve en passieve deelname van jong en oud bevorderen. Er wordt anno 2017 door de Rijksoverheid een verband gelegd... tussen gezondheid en actief of passief deelnemen aan cultuur. Ouderen, sta op. Dat is dus het pleidooi. Ouderen, sta op. Laat je horen en zien in de wereld van cultuur en kunst... bij sport en desnoods in de politiek. En ontworstel ons aan de huidige algemene beeldvorming. Beweeg meer, beoefen actief één of meerdere vormen van kunst... Trek erop uit naar theater, film, musea of beeldentuin. Creëer en geniet. Actieve mensen worden bovendien gezonder, slimmer en gelukkiger oud. Oud worden is zoveel meer dan zorg om welzijn. Mm, bravo. Goep, goep. Ja, je hebt daar heel wat verteld, uh, voorgelezen. Dank u. Ja, tegen het Zwitserse levensgevoel. Nee. Nee, nee, nee. nee. nee, Dat ja, maken nee. we zelf wel, is de boodschap. Aha, zo ja, ja, ja. Ja. ja. Door een eigen programma te maken. Of... Ik had uh, iets meer dan 500 woorden, dus ik had beloofd verder mijn mond houden. Oh, Oké, okay, <laughs> goed. Zullen wij naar de tentoonstelling Dan wijden we niet uit, want we zitten krap in de tijd. Ja. Hè? We gaan naar de ja. tentoonstelling. Doe betalen. <laughs> ja, ja. Um, zondag een week geleden geopend, op het hemerf. Uh, een mooie uh, middag, mooi weer, en, uh, goede opkomst Een gezellige boel bij de tentoonstelling van Luc van Hoek En hier zit een van zijn zonen uh, Vertel eens hoe jij die zondag hebt gezien Dat was een heel bijzondere zondag niet alleen vanwege het feit dat die tentoonstelling werd geopend... maar ook doordat het fantastisch mooi weer was. Ja. En dat er een heleboel mensen op af waren gekomen. En uh, er is maar één nadeel was er aan die dag... en dat was degene die de, de openingstoespraak hield. Dat was ik namelijk... Ik dacht dat ik twintig minuten bezig was geweest. Het waren er veertig. Veertig? Nou, die laatste drie minuten had ik gerust afgekund. <lacht> maar goed, het is een fantastisch uh, project geworden. Uh, dat al bestaat nu sinds een week. Door de organisatoren, die wil ik met name noemen. Dat is namelijk de tentoonstellingswerkgroep van de Heemkundekring de Vier Heertgangen. Jan van Eijk. Geert Eisbouts. Gerrit van Heeswijk, Mathieu van de Tillaert en Norbert de Vries. Die hebben namelijk eens fantastisch werk geleverd. En ook in een tijd van drie dagen meen ik, die hele tentoonstelling opgebouwd, maar daar maandenlang van tevoren aan gewerkt hebben. En waar veel mensen hun uh, medewerking aan hebben gegeven, waaronder ik ook zelf ook. En uh, dat is echt ongelooflijk. En waarom is dat zo ongelooflijk? Omdat er een periode van 60 jaar tentoon wordt gesteld. Dus van vaders leeftijd 20 tot van 1930 tot 1990 ongeveer. Dat zijn 60 jaar waarin hij werkzaam is geweest. De laatste jaren waren natuurlijk heel moeilijk... doordat vader ook praktisch blind was geworden, maar toch nog met een kijkertje op zijn bril... met viltstiften tekeningen kon maken. Uh, dat was dramatisch, maar hij had een hele sterke persoonlijkheid... en hij... Legde altijd de nadruk op al het positieve in het leven. Ik heb ook op die uh, tentoonstelling verteld dat je in het ziekenhuis terecht kwam. Met uh, zijn ogen en zijn benen hij had wat bloedinkjes gehad. En dat ging niet goed. En toen vertelde hij, ja de dokter heeft me gezegd dat je je ouwe klaar op de rand van bed helemaal niet goed is. Want die Franse cognac is veel beter. Dus <lacht> weer het positieve benaderen. Mm -hmm. Ja, een, een, een fantastische persoonlijkheid was dat. En in die 60 jaar van werkzaam leven... daar schrikken wij nu echt van. Hoe ongelooflijk rijk, divers en uitgebreid dat werk is. Wij kenden die werken natuurlijk... maar we hebben ze nooit zo op een lijst gezien of bij elkaar gezien. Het is werkelijk onvoorstelbaar. En op zo diverse terreinen en allemaal op een hoog niveau. Terwijl Luc van Hoek een autodidact was. Hij mocht van zijn vader geen kunstenaar worden... dus moest hij naar de leergangen. Heeft hij niet afgemaakt... Maar het is ongelooflijk. Hij was een, voor ons ook een wandelende kunstencyclopedie. Hij kende alle technieken. Hij kende alle manieren van verfmengen enzovoort enzovoort. Hij werd vaak genoemd de stoetenbouwer in de kranten ja. of de glazenier. En die stoeten, daar kennen jullie in Gorle ook wat van. Dat is de Sint Jansstoet, die hier enkele jaren, een aantal jaren, heeft gelopen. Maar dat was al heel indrukwekkend... maar de grootste stoet die hij ooit heeft gemaakt... was in 1938... en in 1963 heeft die stoet twee keer gemaakt. Dat was de Hanswijk Cavalcade in Mechelen... die sinds de 17e eeuw om de 25 jaar ververst wordt. En heeft twee van die uitgavens mogen doen. Daar moest hij per keer twee jaar aan werken... want daar deden 2000 deelnemers aan mee... En 125 paarden. En dat werd helemaal in concept uitwerking met teksten, alles, alles, regie... door Luc van Hoek gedaan. En dat deed je ook in Tilburg, in de Heiligartstoet. Dat deed je in een bos, in het Mariale gedeelte. Dat deed je in Bokstel. En last but not least in Alphen. Wat een hele leuke stoet is. Ik heb daar een 14 minuten durend kleurenfilmpje... zonder geluid van. Nou, dat is geweldig om dat te zien. Dat gaat over die stoeten. Daar zijn dingen van in de, in de tentoonstelling te zien. Als glazenier heeft u zo ontzettend veel ramen gemaakt... waar vooral mijn broer Jan heel indringend mee bezig is geweest... door ontzettend veel foto's te maken. Overzichtsfoto's, detailfoto, daar nog een detailfoto. En daar teksten bij gegeven heeft. Hij stuurde al die foto's naar ons toe en ook naar het comité natuurlijk. Fantastische teksten die uitlegden hoe dat iconografisch enzovoorts in elkaar zat. Ook op een geestige manier. Daarom wil ik daar, voordat ik dat vergeet, even de nadruk opleggen, als u naar die tentoonstelling wilt gaan en neem maar aan voor mij dat u dat wilt, want dat is echt bijzonder, u moet gaan, dan is die tentoonstelling op twee plaatsen, in het stenen gebouw, een historisch boerderijtje veronderstel ik, en een hele grote houten schuur met een prachtig rieten dak, en die staan op hetzelfde, aan hetzelfde grasveld, een heerlijke plek ook om die opening te doen met zo'n mooi weer smiske en de heemschuur voilà, voilà, voilà. In die schuur daar staan eh, aan de zijkant een stel kerkbanken en die staan bij een vertoning van fotomateriaal op een scherm met foto's van glas en loodramen, die foto's zijn van Joop Taters uit Goorle en van mijn broer Jan, Jan van Hoek. En een gedeelte van die ramen, de laatste ramen, daar gaat dat gedeelte over, die in 1977 zijn gemaakt, de laatste grote opdracht van vader, dat zijn de ramen in Oosterhout, de basiliek in Oosterhout. 100 vierkante meter glas, meer dan 300 kleuren. Nou, daar zegt mijn broer van, die vandaag verhinderd is om hier te zijn, die zegt, die ramen in 1977 van Oosterhout, die zijn werkelijk magistraal geworden. Hoe? Doordat Lucas van Hoek uit de eigen ijzeren voorraad putte, waarin Elias met zijn vlammende wagen, denk aan de ontwerpen voor de DAF, waar Elias een rol in speelt, de DAF-fabriek, die een enorm grote muurschildering, die nog steeds bestaat, waar u ontwerpen ook van op de tentoonstelling kunt zien, die daar dus een rol in mocht spelen naast Isaïas en Mozes en de drie koningen de ster van Bethlehem, de herders bij Maria met haar kind... en zo nog wat figuren en dingen schrijft hij. Geniet van die verhalen, de uitbarsting van kleur en licht... van water en vuur en hemellicht. Nou, dat heeft hij toch mooi gezegd. Dat Jan. heeft hij mooi gezegd, ja. ja. En jij hebt het ook mooi gezegd. Paul van Hoek, een prima ambassadeur... Nou, voor het klaar. werk van je vader. Maar je bent nog niet klaar. Nee, het nu je vragen gehad want... over de stoeten? Ja, vertel Direkt verder. Om, ik heb het gehad over de stoeten <laughs> en over het glas en lood. Vertel verder. Het glas en lood in, in de, Hier in uh, Maria boodschap, helaas niet, maar in, in de kapel. Ja. ja. over dat glas en lood en glas en heleboel andere dingen krijgt u veel te zien en te lezen als u naar de tentoonstelling gaat. Dat kost u 2 euro entree, maar dan krijgt u deze brochure. Het is gewoon een boekwerkje. Met fantastische teksten, verhalen en tig foto's van allerlei werk van vader. Ik denk dat er alles in staat, hè? Nee, nee? <laughs> een honderste. honderdste. toch niet. Nee, van wat, af... wat op de tentoonstelling is te zien. Van, ja, nu, oh nee, nee je je is veel meer te zien. Het is veel echt ongelooflijk. Oh. Wat die mensen vergaard hebben, ook bij het Museum van Liturgische Kunst in Uden, maar ook bij mijzelf, bij andere mensen. Het is onvoorstelbaar. Ja. Dit is werkelijk fantastisch. En die brochure alleen al is het de, de moeite waard om daar naartoe te gaan. Hoef hoeft nog ja. niet eens te kijken, alleen dat boek te krijgen. Ja. Maar er is van alles te zien op alle, nou, heel veel diverse takken van kunst... die Luc van Oek heeft behandeld, ook als schrijver, als dichter. Maar dus die stoeten heb ik genoemd, de ramen heb ik genoemd, schilderijen. Na zijn 65 had hij pensioen genomen. De kerkelijke kunst die lag op zijn gat op zijn achterwerk, en uh, hij ging voor zichzelf schilderijen maken en tekeningen maken, daar is er veel van te zien in het stedengebouw vooral wandtapijten uh, was, dat genoemd ja, steen, ja, stenen, yes, stenen, yes, beton en ja. enzovoort ja. dus er is zeer veelzijdig ja. en dus heel veel documentatie en echte kunstwerken daar te zien nou, wat een verhaal, zeg. We hoeven helemaal geen vragen te stellen. We hebben nog maar één minuutje om uh, Paul... tot wanneer... ja, ja, één vraag. Wat, tot wanneer? Tot wanneer is het, tot, het half oktober. Tot half Elke oktober. Elke woensdag, zaterdag en zondagmiddag van 1 tot 4. Van 1 tot 4. Ja, en we gaan weer een boekje. Krijg weer een boekje. <laughs> en het is een spotprijs natuurlijk. 2 ja, euro. Een ja, ja. spotprijs. Maar echt nou. al, chapeau voor deze mensen die dat gedaan Paul, hebben. Paul, bedankt. En we bedanken ook uh, onze andere gasten. Enno en Leo en Renate. Dit was Goldsen Kringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.